1 uur. Dit is Radio 1 met Guylaine Plag. Goedemiddag. Straks een werklunch over een Nederlandse website... die seksuele voorlichting geeft in India. En het hebben we hebben het over het zwemniveau... dat in Nederland alleen maar achteruit zou gaan. Maar in het buitenland schijnt het nog veel erger te zijn. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser.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 Het UMC Sint Radboud in Nijmegen publiceert vanaf vandaag de sterftecijfers... die horen bij de behandeling van longkanker en gynaecologische kanker... zoals baarmoederhalskanker en eierstokkanker. Op korte termijn volgen ook de cijfers van andere kankersoorten. Redacteur gezondheidszorg Rinke van der Brink. Wat hebben patiënten aan die cijfers? Nou ja, op dit moment kunnen ze eigenlijk alleen zien... hoe het uh, Radboud ziekenhuis uh, presteert ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. Uh, of ze beter of slechter zijn. Maar de patiënt wil natuurlijk weten... ik heb longkanker, welk ziekenhuis is de behandeling het beste? Dus is mijn kans om over vijf jaar na de eerste diagnose, nog te leven. En daarvoor zouden alle ziekenhuizen moeten meedoen... waar longkanker behandeld wordt. Dat is niet het geval. Maar goed, dit is een eerste stap. Ik denk dat de bedoeling van het Radboud is dat anderen gaan volgen... zodat die vergelijking wel mogelijk wordt. Wat kun je die cijfers vergelijken met elkaar? Nou, de, het Nederlandse uh, Integraal Kankerinstituut... die verzamelt die cijfers. Die hebben in elk ziekenhuis in Nederland... waar kanker wordt behandeld... hebben ze een, een functionaris uh, gedetacheerd... die speciaal is opgeleid om die registratie te doen. En dat betekent dat die een jaar getraind zijn daarvoor. Die nemen alle dossiers van kankerpatiënten door... en... Uh, ja, turven daar eigenlijk alle, alle data en maken dan een beoordeling van wie fase 1, 2, 3, 4 is. Dus verschillende ernst van de kankoever die is voorgeschreven. En op grond daarvan komt dat allemaal in een landelijke database terecht. Waarin om die reden die cijfers goed vergelijkbaar zouden moeten zijn. Het wordt allemaal transparanter. Ja, als alle ziekenhuizen nu hun cijfers ook bekendmaken... worden transparanter. Nu is het natuurlijk niet transparant voor degene om wie het gaat, de patiënten. Zijn ze niet bang om mensen kwijt te raken? Omdat iemand ziet bijvoorbeeld dat het in het Radboud er zo voor staat... dat ze denken... Mam. Ik ga liever naar Utrecht toe. Nou ja, het Radboud is een, met een van die drie kankers presteren ze iets minder dan het gemiddelde. Dat hebben ze toch gepubliceerd. Um, zijn er en, dan grote verschillen? Nou, het zijn geen heel grote okay. verschillen. Nee, nee, nee. Met twee andere zitten ze boven het gemiddelde. Maar goed, een gemiddelde bestaat uit ziekenhuizen. Die aanzienlijk beter dan het gemiddelde doen... en ziekenhuizen het veel slechter dan het gemiddelde doen. Dus voor een patiënt kan dat nogal een verschil zijn... of ze naar het een of het andere ziekenhuis gaan. Maar daarvoor zouden dus alle ziekenhuizen in Nederland... waar kanker wordt behandeld, en dat zijn ze bijna allemaal... Uh, die zouden die gegevens uh, openbaar moeten maken. En zover is het nog niet. De Gatboud is daar nu mee begonnen. Dankjewel, redacteur Gezondheidszorg Rienke van der Brink.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 Het IAEA houdt de nucleaire installaties in Noord-Korea ook via satellietbeelden in de gaten, maar heeft niet bekendgemaakt of er ook iets op die beelden is gezien. Correspondent Marieke de Vries over de kernreactor. Jongbong, ja, dat, uh, dat is een nucleair complex uh, wat eerder gebruikt is om uh, kernenergie op te wekken. Dat werd in 2007 door Noord-Korea gesloten, toen in het kader van uh, ontwapeningsoverleg. Maar dat is daarna stilkomen te liggen. En Noord-Korea gaf afgelopen april al aan dat ze de kernreactor wil, wil opstarten... om energie op te wekken, volgens Noord-Korea. Maar de reactor kan dus ook gebruikt worden om kernwapens te maken. En heeft ter herinnering, begin dit jaar deed Noord-Korea nog een nucleaire test... waarna die nieuwe VN-sancties kwamen. Dus ze zijn nog bezig met hun nucleaire programma.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 De Amerikaanse minister Kerry praat vandaag in Geneve met zijn Russische collega Lavrov over het plan. Het voorstel leidt mogelijk tot een diplomatieke oplossing voor het conflict. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. Staatssecretaris Mansveld is niet van plan om de prijsverhoging van gemiddeld 3,4 procent op de treinkaartjes tegen te houden. Dat zei Mansveld in het debat met de Tweede Kamer. Conform de afspraak uit de vervoersconcessie... mag de NS de prijzen van de treinkaartjes slechts verhogen... met de inflatie en met de consumentenprijsindex... en de stijging van de gebruiksvergoeding... Hierdoor wordt een deel, dus een deel van de kosten die ProRail maakt voor de treindienst... doorbelast naar de eindgebruiker, dat is de reiziger. En om plotselinge grote prijsstijgingen voor de reiziger te voorkomen... bij de gebruiksvergoeding in 2015, voert de NS deze vergoeding al in 2014 in. En ik ben ook voornemens de NS toestemming te geven... voor deze stapswijze verhoging. De prijsverhoging bij de NS is voor het grootste deel het gevolg van de inflatie. Met name CDA en SP vinden het onaanvaardbaar... dat de rekening bij de reiziger wordt gelegd.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 In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de Nederlandse ambassadeur zijn excuses aangeboden voor alle standrechtelijke executies in het voormalig Nederlands-Indië. Het officieel aanbieden van de excuses is een onderdeel van de schikking die Nederland trof met de weduwe van Zuid-Sulawesi. De ambassadeur deed zijn excuses in het Engels en Indonesisch. The Dutch government is aware that it bears a special responsibility in respect of Indonesian widows of victims of summary executions comparable to those carried out by Dutch troops in what was then Celebes and Rabagadeh. On behalf of the Dutch government, I apologize for these excesses. Atas nama Pemerintah Belanda, saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas kejadian-kejadian ini laatst laatste was in de excuses in het Indonesisch. En er werd ook een nieuwe compensatieregeling voor weduwen uitgesproken. In regard to the widows of those men who were victims of summary executions... comparable to those that took place in South Silevis and Ravagadeh... the Dutch government has decided to introduce a measure... enabling any future claims to be settled in a uniform manner... without the involvement... Of the court. De ambassadeur zegt dat de Nederlandse regering heeft besloten... om voor weduwe, wie mannen zijn omgekomen... door in zuid sulawesi en Rawagadé vergelijkbare standrechtelijke executies... een maatregel te treffen om eventuele toekomstige claims... zonder tussenkomst van de rechter op eenzelfde manier te kunnen afwikkelen. De weduwe van de tien slachtoffers van massa-executie in zuid sulawesi krijgen erover excuses ook een schadevergoeding van 20.000 euro. Op Vrieland is bij de veerboot een auto in het water beland. De bestuurster is overleden, meldt de politie. Volgens de rederij wilde de vrouw de boot nog oprijden toen die al aan het wegvaren was. Op een ene moment komt er met hele hoge snelheid een smartachtige auto het trein oprijden op en een enorme gang de brug op. Het schip was toen net aan het wegvaren. De auto is van de autobrug afgereden, is achter op het schip geknald en is toen te water geraakt. De hulpdiensten probeerden de vrouw nog te redden, maar dat bleek te vergeefs. Onder meer een reddingsboot uit de Schelling verleende assistentie. Vorige maand zijn minder bedrijven en instellingen failliet gegaan... dan in de eerste zeven maanden van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal faillissementen in augustus was het laagste van dit jaar. En dat heeft ook te maken met dat het natuurlijk zomer is. En dan worden er altijd minder faillissementen uitgesproken... omdat de rechtbanken dan ja, minder zittingsdagen hebben. En daarnaast waren was dat aantal zittingsdagen in augustus ook nog eens lager dan in andere maanden. Vergelijken met een jaar eerder, dan zien we nog wel steeds dat er 100 faillissementen meer waren. Vooral in de handel en de bouw gingen bedrijven over de kop. In augustus werden 608 faillissementen uitgesproken. Geld voor kinderen met een onderwijsachterstand... komt onvoldoende terecht bij scholen die het nodig hebben. Dat zegt de onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. Ook moeten scholen duidelijker maken hoe ze het geld besteden...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 Nou, um, op zich, als je over gunstig kan spreken... is het gunstig omdat Robin Hazen morgen om 1 uur zal starten... tegen de nummer twee van Oostenrijk, Andreas heider Maurer Daarna volgt uh, Timo de Bakker tegen de Oostenrijkse kopman uh, Jurgen Meltzer. Het was natuurlijk nog eventjes uh, kiezen voor Jan Siemerink... ...wie de tweede single voor Nederland op zich zou nemen. Was dat de Bakker of Jesse Maar nou, Uiteindelijk heeft toch de doorslag gegeven dat een Timo de Bakker toch wat eerder in staat is... ...en dat in zijn carrière ook al bewezen heeft om ja, van een topper te winnen... En, Morgan Meltzer uh, is een topper. Hij staat 29 uh, in de wereld. Uh, kopman uh, van eigenlijk de hele ontmoeting, zou je kunnen zeggen, in single en uh, dubbel. De beste speler. Dus wat dat betreft ja, zullen we een keer van die Meltzer moeten winnen... Uh, om uh, ja, deze thai, zeg maar uh, winnend te kunnen afsluiten. De dubbel op zaterdag om drie uur. Daar hebben we onze specialist Jean-Julien Royer... Uh, op het bord staat uh, Jesse Rutte-Galoen als partner. Maar dat mag nog een uur van tevoren gewisseld worden. En ja, we mogen aannemen dat Hazen daar toch ook wel uh, te pak komen samen met uh, Royer. En dan staat uh, Meltzer als tegenstander met uh, Marag op het bord. Maar dat kan ook een uh, andere Oostenrijkse teamgenoot worden. Julian Nol als uh, dubbelspecialist. Dus dat is nog niet helemaal zeker. Belangrijk is wel, Aas en de Bakker dus voor Nederland. En Meltzer en Heider Maurer voor Oostenrijk. Dankjewel, Marcella Mesker. Op de eerste dag van de KLM Open Golf in Zandvoort... zijn de eerste Nederlanders inmiddels binnen. Ragnar Niemeijer, hoe hebben ze het gedaan? Uh, ja, nou ja, er zijn er een aantal die doen het heel slecht. Die kunnen eigenlijk nu al een streep zetten door een uh, vervolg in het weekend. Die mogen dan wel morgen nog gaan spelen. Maar die staan nu al er zo slecht voor dat dat uh, geen goed toernooi gaat worden. Ik kijk even naar de kop van uh, het leaderboard. Dan zie ik daar Damien McCrane staan en Pablo Larazabal, een uh, Spanjaard. En McCrane is een, uh, een ier, zij samen op uh, vijf slagen onder par. Joost Luiten, toch de Nederlandse troef, twee onder par. Er zit dus maar drie slagen verschil tussen. Wat dat betreft doet Luijten nog altijd mee. En de beste Nederlander die is inmiddels binnen. Wil Besseling uit de buurt van Hoorn. Een Noord-Hollander speelt normaal gesproken in zeg maar de Jupiler League van het golf. Ja. De Challenge Tour heeft jaren niet in Nederland gespeeld. En hij met drie onder par een bogey op de laatste hal. Dat was jammer, maar hij stapte met een prima gevoel toch van de baan af. Nou, heel goed. Uh, ik heb uh, niet een geweldig uh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 Is er niet, dan kunnen we lekker doorrijden. Uh, hoofdpunten, UMC Sint Radboud maakt de sterftecijfers bekend. Russisch vierstappenplan op tafel in Genève. De Amerikaanse en Russische minister van Buitenlandse Zaken praten vandaag over het plan. En kritiek op verdeling onderwijsgeld, geld voor kinderen met een onderwijsachterstand... komt onvoldoende terecht bij de scholen die het nodig hebben. Dat was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen het vervolg van lunch.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 NCRV Lunch Guilaine Plag Goedemiddag, Zometeen heb ik een werklunch met Michelle Ernsting. Zij is een van de mensen achter een Nederlandse website... met seksuele voorlichting voor mensen in India. In Nederland schijnen we slechter te gaan zwemmen. Maar als je het vergelijkt met het buitenland... dan doen we het helemaal niet zo slecht. In Groningen kunnen buitenlandse studenten hun A-diploma halen. En dat kan best een tijdje duren. Ja, ik heb mensen gehad die er anderhalf jaar over gedaan hebben. Een jongen uit India, die hij kwam met zijn geloofstoutje als uh, boeddhist... dacht ik om, um, of hindoe... Handen elke keer ten hemel ge geheven. Ja, mooi. Ja. Mij heeft wel gehaald. Na half twee is er stand .nl. Als daar minister opstelt te licht moet het makkelijker worden om drones in te zetten voor het houden van cameratoezicht. Tot nu toe worden de cameravliegtuigjes bij hoge uitzondering gebruikt. Voor opsporing van criminelen of voor het bekijken van mensenmassa's bij grote evenementen. Maar hij wil het vaker doen. Goed idee? Of is het gebruik van die onbemande cameravliegtuigen een inbreuk op de privacy? De stelling is: het inzetten van drones als cameratoezicht is noodzakelijk. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101. Dus 0800 -01. Stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl en twitteren met hashtag Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. India is het land waar de Kama Sutra is uitgevonden. En toch loopt het land nogal achter als het gaat om seksuele moraal. Seks is taboe, er wordt niet over gesproken. Tegelijkertijd is het land nu in de band van die grote verkrachtingszaak... waarbij deze week vier mannen schuldig zijn bevonden. Morgen horen zij of ze de doodstraf krijgen... of dat het een levenslange gevangenisstraf wordt. Michelle Ernsting van de Wereldomroep die wilde iets doen... aan dat taboe op seks in India... en richtte daarom de site lovematters.info op. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom India... Waarom bent u daarmee begonnen? <laughs> daarmee begonnen, nou, we dachten niet in het eerste instantie aan India. We dachten, seks is zo'n taboe wereldwijd. En we gingen eigenlijk langs partners in verschillende landen... om te zeggen, is dit iets voor jullie als wij zo'n platform gaan oprichten? En ja, veel landen, bijvoorbeeld Amerika, heel erg conservatief. Oeh, nee, dat ging ver over de grenzen. Um, en tot onze verrassing in India... Was iedereen, ja, we moeten het hebben, we moeten nu graag. Of gisteren kan het al okay. gebeuren. En zo so, we was zoveel enthousiasme, we hebben besloten om het daar te beginnen. En wat, wat, ik heb hem voor me staan. Vertel eens wat er allemaal op te zien is en om te doen is. Uh, er is uh, alle informatie A tot Z over alles met seks te maken. Er staat letterlijk, hè? Uh, seks A tot Z. <laughs> A tot Z. En niets is onbespreekbaar. Dus dat zit er, zo mensen kunnen informatie vinden. Maar we hebben ook een mediastroom. Uh, we hebben bloggers, uh, we schrijven artikelen. We volgen ook de uh, nieuws op onze eigen manier. Uh, heel veel peer-to-peer -peer informatie. Zo gewoon uh, vanuit de perspectief van jonge mensen in India. Het is heel erg basic ook. Hè? Het staat ook echt over seksuele voorlichting, over het, het mannenlichaam, het vrouwenlichaam, de Beetje, geslachtsorganen. Ja, iedereen komt binnen op geslachtsorganen. Daar zitten. Ja is dat zo? Dat ja, kunnen maar jullie natuurlijk zien. Dan komen ze terug voor heel veel andere uh, onderwerpen. Okay. Dus dat is ook heel leuk om te zien. Ik zei, aan het begin van de Kamer Sutra. komt daar vandaan dan verwacht je eigenlijk niet dat er zo'n enorm taboe nog op seksualiteit eerst. Nee, uh, dat, is, uh, dat is ook voor mensen in India verrassend. En ja, men denkt dat het heeft te maken met bijvoorbeeld uh, de kolonialisering. Dan, dan was eigenlijk de hele samenleving veel meer conservatief geworden... op het gebied van seks. Um, maar nu wordt het ook uh, gebruikt voor politieke doeleinden. En dat maakt het nog gevoeliger. Nou, hoe bedoel je dat? Dat well, je fundamentalistische partijen die gebruiken en ja, seks is altijd een manier geweest om mensen te controleren. Um, om passies te controleren. En ja, uh, yeah, so het speelt gewoon in alle niveaus van de maatschappij, in de politiek. Maar zijn er dan wetten die bepaalde zaken echt verbieden? De uh, ja, verkrachtingszaak uh, die nu speelt, maar gewoon het well, straatbeeld? Uh, ja, kus geven op straat mag niet. Dat is echt verboden? Verboden. Hand in hand lopen? Mag, maar je ziet het niet. Als je in Delhi rondloopt, dan denk je dat er geen echtparen zijn. Dat is wonderlijk, hè? Ja. <laughs> stond, stond u daar zelf ook versteld van, toen u dat zag? Ja, toen ik dat zag. Ik, well, ik was wel, uh, je bent eraan. Na een paar dagen dan is het ook voor jou verrassend... om te zien dat iemand hand in half, of een stel hand in hand lopen. Maar uh, in Mumbai is er één stukje strand... waar mensen dat wel kunnen doen. En dan is dat heel verrassend. Ook als je een paar dagen bent, dan denk je ook... oh, wauw, hier mag alles. Ja, ja. <laughs> het is niet alles. Het is gewoon heel uh, uh, ja, gewoon handjes houden. Ja. En, hoe, hoe gaat u dan eigenlijk te werk? Doe je, je kunt moeilijk in je eentje en een internetsite, uh, wat is het, 1 miljard mensen? Ja, ik ben veranderen. niet in mijn eentje. Ik heb uitstekend collega's en we hebben ook heel veel partners gewoon aan de grond. En ja, we werken niet alleen maar in India. RNW is ook bezig in Egypte, Mexico, Kenia, uh, in Beijing. We hebben straks aan het eind van het jaar 5 uh, sites die live zijn. En ja, uh, yeah, ik doe dat nu. In, ja, we zijn begonnen met een team van drie mensen, nu is het 23. En maar de, dan nog blijft de vraag natuurlijk, kun je daarmee? massa's mensen veranderen ja. of het taboe eraf krijgen? Ja, well, als je mensen bereikt via hun mobiele telefoons... kun je wel massas bereiken. En dat is eigenlijk het leukste van de mobiel. dat Je kan gewoon om alle gatekeepers heen. Ha? In het verleden was het wel scholen, um, ja, artsen, um, ja, noem maar wat. Er waren zoveel mensen die dat informatie controleerden. Um, en toegang tot die informatie. En nu kan iedereen op zijn telefoon privé zoeken uh, naar ja, een... En mensen voelen zich zet. ook wel vrij genoeg om dat te doen. Zeker. Hier hebben we hebben natuurlijk over het afluisteren van alles... en het <laughs> nekken nee. van gegevens. Er Blijkbaar... is geen angst dat dat daar ook gebeurt. Nee, ze voelen Zo... helemaal uh, ja, vrij om dat te doen. En uh, ja, wat wij ook doen bij RMW is kijken naar... Uh, you know, wat zijn de zoektermen die mensen gebruiken? Want een zoekterm is een vraag. Ja. So wij, wij kijken, ja, de, de meest populaire zoekterm op het gebied van seks in India... is how to kiss... De vraag, how do I kiss? Want je kan het niet op straat zien. Ja. Je ziet het ook niet in films. Het staat uitgebreid beschreven op de site, ja. heb ik gezien. Ik heb ja. het ook helemaal wow. bestudeerd uiteindelijk. Ja. ja, nee, als je dat ziet, dan denk ik, ja, dit is, dit is een vraag. Dat mensen hebben gewoon een antwoord nodig. Zo, so, wij, wij proberen gewoon die dingen te, te mm. beantwoorden. Zo, so, we zijn heel uh, gefocust op de op end user in elke land. En wij proberen ook onze inhoud echt te tailleren voor uh, ja. al die verschillende groepen. Heeft u ook het idee dat u al iets bereikt heeft? Krijg je daar iets van terug? ja we krijgen kregen heel veel van terug. Um, qua feedback op de site uh, van partners, maar heel veel vanuit het publiek. En uh, Bijvoorbeeld, wij deden mee aan een soort uh, grassroots campagne... met uh, verschillende partners uh, op het gebied van geweld op straat. En dat betekent, we hebben veel blogs gedaan... personal stories, vrouwen die, die praten over wat bij hen is gebeurd. En we kregen een brief van een man die zei... Oh, ik". Ik, ik schaam mij nu. Want ik heb dit de laatste twintig jaar gedaan. Op elke kans heb ik iemand geknepen, you know, betast. En ik had dit nooit in mijn hoofd dat dit zo vervelend was ja. voor vrouwen. En ik schaam me. Ik zal het nooit meer doen. En dan gaat het om knijpen. Maar de, de ernst is natuurlijk van veel zaken in India veel groter. De verkrachtingszaak die nu speelt. Waarvoor ja. in ieder geval vier mannen ja. um, schuldig zijn bevonden. Morgen ja. dan krijgen zij hun straf te horen. Mm -hmm. Wat doen jullie daarmee op de site? ja, Wij, doen, wij, wij praten niet over Nieuws. So wij nemen de nieuws niet mee. Ja, zijn ik te genoeg, zoeken. denk, ik, ik kan het niet vinden. Ja, nee, nee, nee. Want wij, wij hebben heel veel gedaan uh, over hoe voel jij? Hoe voel jij daarover? Wij proberen gewoon uh, uh, gesprekken via social media. Onze social media site is heel actief. Dus so je zult het wel op de social media site zien. Maar op onze eigen site, wij, wij laten de nieuws, de actualiteiten een beetje buiten. Maar dat idee van verkracht zijn, dat vind je wel op de site. Wat doe jij dan in dat soort situatie? Um, ja, autonomie van je eigen lichaam. Ja. Uh, daar praten wij heel veel over. En dat is dan vanuit uh, de vrouw bekeken. Uh, deze week verscheen er in, in The Lancet, in het wetenschappelijk tijdschrift, ook resultaten over een onderzoek naar verkrachting seksueel geweld in landen als China, Bangladesh, Indonesië. Uh -huh. en daaruit blijkt dat tussen de 30 en 57 procent van de mannen wel eens een vrouw gedwongen heeft tot seks. Ja, dus vaak hun eigen ook... vrouw. Maar er moet dus ook bij de mannen een mentaliteitsverandering dan zeker, komen. Ja, zeker. En dat, dat zijn, uh, ik vind dat wel ernstige cijfers. Ja, ja, ja. Onze, de, de merendeel van onze publiek zijn mannen. Uh, het is wel? ongeveer ja. 80 procent. Uh, wij zijn ontzettend blij mee. Want eigenlijk het is het juist de mannen waar je wil gewoon in, in beweging brengen. Uh, of bewust maken van hoe dat ja. voelt voor een vrouw. Zo uh, so ja, voor ons is dat wel... Ja, Zeer interessant om met hem te gaan praten. Want en je weet ziet... u waarom het zo'n vanzelfsprekendheid is voor veel mannen dat als, een, als de man seks wil, dat de vrouw daar maar aan onderworpen moet worden? Want de vrouw zal niets erover zeggen, dat is zo gegroeid. Dat is niet bespreekbaar. Ja. Maar weet je, ik vind het ook dat er is een soort uh, hypocrisie rond dit vraagt. Dit zijn vreselijke statistieken. Maar als je kijkt naar je eigen omgeving, ook hier in Nederland, als je praat tegen vrouwen, er zijn altijd nare dingen die gebeuren. En als je zegt, you know, tegen een vriendin, ook bij mij is een iets naars gebeurd. Niet, gelukkig geen verkrachting. Maar uh, toen ik naar mijn baas ging, dat vertellen, zij zei, kijk, uh, ja die man is uh, bijna met pensioen. Uh, ja. Hij heeft een gezin. Laat het maar. So de boodschap is, heel vaak, het heeft geen zin om iets te gaan vertellen. In Nederland is, you know, zijn veel dingen bespreekbaar. Toch heb je dat soort situatie. Uh, in India is het helemaal niet bespreekbaar. Je hebt veel verschillende dingen. Je moet het kunnen zeggen... Dat vraagt heel veel lef. Maar je moet ook het gevoel hebben dat je wordt you know, mm -hmm. er naar geluisterd en dat er actie wordt genomen. Zo so, al die verschillende ja. stappen ontbreken. En daarin kan de verkrachtingszaak die er nu is in de schuldigverklaring. Dat kan wel een impuls geven naar nou ja, wat betere omstandigheden daar? Dat zou zeggen? Ik wel, uh, weet je, er zijn heel veel andere zaken waar niemand uh, schuldig is gevonden. Dit is eigenlijk. Ja. Uh, ja, vrij indrukwekkend uh, wat er nu is gebeurd. En ook dat er zo'n grote ophef is geweest uh, hieromheen. En wij zien er ook op de website ja. Uh, ja, dat de, de mensen hebben ja, ze zijn het zat. Het is genoeg. Mensen van 25 en jonger, ze hebben wel genoeg. En ik denk dat ja, met internet, met verschillende boodschappen... met vrouwen die durven gewoon meer te zeggen... Indiase vrouwen zijn ontzettend sterk. En uh, ja, als de een begint, uh, gaan anderen mee. <laughs> en uh, ja, ik denk dat dat gaat uh, verandering brengen. Maar het duurt nog even. Lovematters.info is de site in ieder geval. Heel veel succes met jullie werk. Michelle Ernsting, dankjewel. Bedankt. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland kinderen minder lang zwemles krijgen... maar voor in het buitenland is zwemles nog veel uitzonderlijker. Zeker in landen als Pakistan en Iran, waar deze mannen vandaan komen. In some landen, like Iran, because there is er niet veel. of the water, is niet echt nodig. In Pakistan zwemmen we nooit. Het is nooit told. Johan Poppengaag geeft zwemles in Groningen en toen hij een paar keer een buitenlandse student had moeten redden, was de maat vol voor hem. Hij startte met zwemlessen voor die groep. Verslaggever Maarten Bleumers was gisteravond bij de eerste les van een nieuwe cursus en zag een zeer internationaal gezelschap. Mucho Brahma Marian. Ja, yeah, oké, okay, you. Constantine, where are you from, Constantine? Oekraïne, Iran, Mexico, India. You see, the whole world is almost here, eh? Stand in the water, no equipment. Vers, Verschrikte gezichten. Als Johan zegt geen zwemmiddelen, drijfmiddelen. Where are you from? India. Okay. Can you already swim? No, not at all, not at all. Wow. How is it to be here on the edge of the water? Well, I mean, I'm not that much afraid, but. A little bit, yeah, yeah sure. And yeah. <laughs> and then why you took the step to come here. Well, one, I, I, I miss the fun whenever I go to Deze jongen die zegt, ja, als ik hier met vrienden naar het strand ga, dan heb ik geen plezier, want ik kan niet gaan zwemmen. De man die ik sprak die hier echt voor het eerst kwam. Die aarzelt een beetje. Die gaat net tot zijn, tot zijn haargrens erin. En je moet proberen om dit water your vriend te ah, maken. Ik heb mensen gehad die er anderhalf jaar over gedaan hebben. Een jongen uit India. Die, hij kwam met zijn geloofstoutje als uh, boeddhist dacht ik om. Of hindoe. Handen elke keer ten hemel ge geheven. Ja, mooi. Mij heeft wel gehaald. Ja, ik uh, zeg ook altijd dat dit diploma, dit zwemdiploma A... Hun misschien nog wel meer uh, oplevert voor de rest van hun leven. als hun uh, postdoc-studie of doctoraal. Als je uh, dit vergelijkt met het Nederlandse zwemmen. en je hoort nu dat er geconcludeerd wordt dat het Nederlandse zwemmen achteruit gaat. moet het een beetje in, in perspectief plaatsen? Dat denk ik wel, ja. Aan de andere kant is het wel zo dat uh, er een kostenplaatje aan zwemlessen uh, is komen te zitten. Mensen een uh, afweging maken. En ik vind dat je eigenlijk vanuit de gymnastiekwereld, vanuit het schoolzwemmen, uh, kinderen allemaal moet leren zwemmen. Dat het duurder wordt, dat merkt ook het Jeugdsportfonds. Waar ouders met weinig geld terecht kunnen om zo hun kind toch te kunnen laten sporten. Ik ben Monique Max, directeur van het Jeugdsportfonds. Vanaf 2010 tot en met dit jaar zien we echt een enorme stijging. En over die afgelopen 3,5 jaar zijn er 13.000 kinderen die via het jeugdsportfonds uh, diploma zwemmen hebben gedaan. Als je weet dat het gemiddelde contributiebedrag inclusief uh, nou ja, kleding en schoeisel voor de kinderen die naar een reguliere sportvereniging gaan. Is dat 250 euro, alles inclusief. En bij zwemmen heb je het alleen over het A-diploma al gauw over 400 euro. Nou, ik vind dat de overheid sowieso een signaal af uh, afdien te geven dat zwemmen ontzettend belangrijk is in dit land. Maar ik vind primair dat het wel bij de lokale overheid en niet zozeer bij de landelijke overheid zou moeten liggen. Voor nu, breng alle equipment over daar ik hoop jullie allemaal volgende week weer zien. Hoe was het? Nice experience. Naar nou, yeah. <laughs> ja. After this class, I'm not I'm not that much afraid because. Ja, hij I zegt mijn angst water water, het voor het water is wat verdwenen. Or, while, or, en, uh, het is vooral heel erg leuk. Wow, no, I'm I'm not I'm not afraid. I think it's going to be fun. You've made the first steps. Yes. Congratulations. Yes, thank you. Even weer terug naar uh, Johan, de zwemmeester. Johan, ik heb het de hele week over de zwemtechnieken, Nederland die minder goed gaat zwemmen. Ja. Zal ik het niet zelf eens gewoon voordoen? Nou, ik zou zeggen spring erin als je een zwembroek aan hebt en ja. uh, maak je keuze. Kijken. Ja, borstel en uh, uh, schoolslag, dat is natuurlijk de discussie nu. Zal ik ze allebei voordoen? Ja, lijkt me een heel goed plan. Ik ben geschoold in de jaren 80. Denk je dat je dat gaat kunnen zien? Dat weet ik niet. Misschien okay. heb je wel de techniek van de jaren 60. <laughs> nou, bemoedigende woorden. Goed, ik ga een zwembroek aandoen. Goed. Hier is de microfoon. Dankjewel. Ik ga staan. En ik zou zeggen, laat eerst maar even een stukje schoolslag zien. Ja, ga. Hoe het afloopt. Dat hoort u morgen luisteren. Nou, spannend hoor. Morgen de laatste aflevering met antwoord op de vraag of Maarten het hoofd boven water heeft weten te houden. In stand.nl hebben we het over de inzet van drones. Dat is zometeen. Dit is Radio 1. Eerst het NOS-journaal door Megens. Nederland is drie jaar geleden akkoord gegaan met het plaatsen van een nieuw Amerikaans kernwapen op vliegbasis Volkel. Dat meldt Reporter vanavond. Onder het kabinet Balken en de Vier zouden afspraken zijn gemaakt met de Verenigde Staten over dat nieuwe kernwapen. En ook zou al in 2010 in het geheim zijn afgesproken dat de JSF het nieuwe wapen moet kunnen dragen.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 Dit is Radio 1, ncrv, stand.nl, Guilaine Plag. Goedemiddag, in de Tweede Kamer is vandaag een hoorzitting geweest over de inzet van drones. Dit kabinet wil dat er een wet komt op het gebruik van die onbemande vliegtuigjes om zo criminaliteit op te sporen. Natuurlijk is de privacy een belangrijk onderwerp van de discussie over wel of geen drones, maar er zijn ook wat praktische bezwaren. Het zijn een mooi weerapparaten. Wij blijven het goed volgen, want een drone moet geen dreun worden. Door uh, slim zoekwerk van jullie ja, weten we nu dat ze ook wel eens uit de lucht kunnen vallen. Ja. En jullie is in dit geval Ponius, die wisten achterhalen dat de drones nog wel eens willen neerstorten. Moeten we bij de opsporing van criminaliteit gebruik maken van deze nieuwe methode? Of hebben we al genoeg van onze privacy ingeleverd en moeten de drones aan de grond blijven? Ik ga daarover praten met Magda Bernsen, Tweede Kamerlid voor D66... en ook oud-korpschef bij de politie geweest, mevrouw... Uh, we welkom, goedemiddag. Goedemiddag. U bent bij de hoorzitting geweest, hè? In de Kamer vandaag. Ja. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Laten we eerst eens een aantal keuzes aan u voorleggen... die u mag beantwoorden met een ja of nee. De eerste, veiligheid is belangrijker dan privacy. Ja of nee? Oeh, dat is een hele lastige. Uh, ik moet altijd ja of nee zeggen, hè? Mm -hmm. Ja, uh, nee. Drones zorgen voor een veiliger Nederland. Ja of nee? Nee.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 Mevrouw Berndsen, de stelling: Het inzetten van drones voor cameratoezicht is noodzakelijk. Bent u het daarmee eens of oneens? Daar ben ik het mee oneens. En waarom? Omdat er al heel veel opsporingsmethoden zijn en nog helemaal niet is gebleken dat die drones zeg maar, een gat opvullen wat mogelijk in de opsporing is ontstaan. Oké, okay, dus wat u betreft kunnen ze gewoon aan de grond blijven. Voorlopig wel, want ik vind dat er eerst adequate wet en regelgeving moet komen. Zodat eh, nou ja, toch ook de privacy van de burger beschermd is. Kijk, we hebben nu, eh, maakt de politie gebruik van militaire raven eh, drones, zal ik ze maar mm -hmm. even noemen. Um, dat waren die die uit de lucht zijn komen vallen? Nou, ook, daar is er één van uit de lucht komen vallen, inderdaad. Konius heeft over negen. Nou, vanmorgen is in de hoorzitting gezegd. Uh, dus als het er negen zijn, dan heeft iemand zitten jokken. Uh -huh. um, maar los daarvan is het uh, uh, toch ook zo... dat die uh, uh, Raven eigenlijk alleen maar ingezet kunnen worden... Um, om op basis van warmte te detecteren. Maar we, de volgende zit er alweer aan te komen. En dat is de Scan Eagle, heet die. Uh -huh. En um, die, daar is uh, Defensie nu mee bezig. En die, dat, dat is een ding dat wordt afgezet afgeschoten uh, met een, als een soort raket. Dat vliegt vijf uh, kilometer uh, de hoogte in. Dat kan dertien uur blijven hangen. En dat ziet werkelijk alles. Ja. En dan komt die privacy wel. Dan om de komt de privacy, uh, zeker. En kijk, we hebben uh, binnen het wetboek van, van uh, strafvordering... Um, bepaalde uh, bescherming... Hè? dus bijvoorbeeld als je het hebt over bijzondere opsporingsbevoegdheden... dan is dat allemaal via wet- en regelgeving beperkt. En uh, dan moet de, de officier van justitie daar toestemming voor geven... maar ook vaak nog een rechtercommissaris... voordat dat ingezet mag worden... Dat heet dan stelselmatige observatie. Dus dan hou je iemand voortdurend onder observatie. Ja. Nou, Met die scan eagle uh, zou je dat dus bij een heleboel mensen kunnen doen... zonder dat er sprake is van een verdachte. En daar zit hem nou juist het cruciale punt voor mij, het springende punt. Het moet gaan om een verdachte en niet zomaar een burger. Nee, en dat krijg je natuurlijk wel, omdat je op ieder moment... op elke plek in principe gevolgd kan worden... Aan de andere kant kun je. Ja, zeggen... sterker nog, je kunt dat ding iemand laten volgen. Ja. Oh, dat kan echt. Dat kan ook al, ja. Oké. Okay. Nou, aan de andere kant wil ik zeggen: je kunt ook zeggen, bijvoorbeeld, een bijeenkomst van de Hells Angels. waar men graag meer zou van willen weten. Zo'n drone heeft niemand door en je kunt een hoop informatie achterhalen. Ja, maar ik, ik, ik zeg ook niet dat ik überhaupt tegen ben... want ik vind dat ook de politie gewoon nieuwe technieken moet kunnen gebruiken. Maar dat moet wel binnen een wettelijk kader. En dat ontbreekt echt op dit moment. Maar u zei ook van er zijn wel genoeg opsporingsmogelijkheden. Er zijn uh, inderdaad een heleboel opsporingsmogelijkheden. Ik zeg alleen uh, uh, niet dat je die drones überhaupt niet mag gebruiken. Alleen binnen bepaalde voorwaarden. He, dus wetten en regelgevingen op orde, waarborgen van de privacy. Ze moeten veilig zijn, he. ze moeten niet uit de lucht kunnen vallen. En tenslotte de effectiviteit zal moeten worden aangetoond. Want dat is ook nog steeds niet gebeurd. Nee, nee want dat vroeg ik u van. Uh, maakt het Nederland veiliger? En u antwoordde daar redelijk zeker op. Nee. Nee, nee dat, omdat de effectiviteit van de inzet van de ravens door uh, de politie qua effectiviteit nog niet. Uh, is aangetoond dat dat tot heel veel meer... Uh, bijvoorbeeld opsporing van misdaden ja. heeft geleid. Maar goed, minister Opstelten is ervan overtuigd... dat dat wel het geval is, anders zou hij ze ook niet willen. Ja, maar minister Opstelten is heel snel overtuigd van allerlei dingen... Uh, maar hij zou toch echt eens wat meer uh, moeten doordenken... wat de consequenties hiervan zijn. Maar ik neem toch aan dat de minister ergens over nadenkt... voordat hij met een plan komt? Dat mag je aannemen. Ik maar merk wel dat aan. dat niet altijd gebeurt. Nee, Kijk, de minister die, uh, die is van uh, de categorie... we gaan het gewoon doen. En ik ben van de categorie... ik wil waken voor de waarden van de rechtsstaat. Ja. Bent u bang dat we een stukje bij beetje al onze privacy uit handen geven? We geef, hebben al zo ontzettend veel uit handen gegeven. En nogmaals, voor een, uh, als het echt zo is dat je veel beter kunt opsporen, u gaf dat voorbeeld van de Hells Angels, op het moment dat, je, uh, dat een officier van justitie, getoetst door de rechter-commissaris, oordeelt dat je op geen enkele andere manier goede informatie kan verkrijgen. Dan zou dat moeten mogen worden ingezet wat mij betreft. Maar wel als de wetgeving aangepast is op die nieuwe technologische ontwikkelingen. Ja. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die rondom de privacy zeggen... van ja, als je niks te verbergen hebt, maakt het dan niet uit als zo'n ding boven je hoofd zweeft. Nee, maar wilt u dan dat uw post wordt geopend bijvoorbeeld? Nee, maar ik zeg dat ook niet hoor. Nee. Dus ik ben daar nee. sowieso geen voorstander nee. van. Maar... Nee, maar als je aan mensen vraagt... Van, van vindt u het normaal dat uw post geopend wordt door de politie? Nee, dan hoor je over het algemeen, denk ik, nee. Nee, precies. Vindt u het, uh, vinden mensen het normaal dat gemeenten een, een drone laten vliegen... en opname laten maken om te kijken of er illegale schuttingen staan... zodat ze daarna nog een, een rekening kunnen sturen? U zegt, het is geen argument. Ik nee. heb niks te verbergen. Dat mag je niet gebruiken in zo'n discussie. Nou ja, je verliest het altijd. Hè? Maar uh, Er wordt gelukkig al meer en meer gezegd... iedereen heeft wel iets te verbergen. Ja. Uh, nou is die hoorzitting geweest in de Tweede Kamer. Daar was u dus bij. Ja. Zijn, zijn, zijn er vragen beantwoord die u had? Zeker. Zeker. Ik vond ons het... daar ook wat meer duidelijkheid over geven? <laughs> nou ja, ik, ik vond het heel erg nuttig. We hebben heel veel informatie gekregen. Maar eigenlijk was de rode draad, vond ik wel, door alle bijdragen... zorg nou dat er goede wet- en regelgeving komt. Dus niet alleen voor de, de politie in het kader van de opsporing... maar zelfs ook bedrijven die bedrijfsmatig met drones vliegen... Uh, die moeten nu werken op basis van een ontheffing... in plaats van dat ze een vergunning kunnen krijgen. Zorg nou voor adequate wet- en ja. regelgeving. Want dat was ook zo, was de hoorzitting opgedeeld. Hè? De eerste deel ging het over de praktijk... maar dan vooral dus openbaar ministerie, de politie, ja. uh, de tweede, ja. tweede keer ging over bedrijven. En het laatste was het juridische kader... Ja. Hoe was dat? Ja, geweldig. Ja, ik bedoel, een, een uh, meneer Knoops, uh, die dan heel op een vraag van mij... van wat voor wetgeving zou er nou moeten komen... toch met een aantal punten komt van... Uh, ja, daar zou je toch eens goed naar moeten kijken... om dat wettelijk te regelen. En er was een ethische bijdrage... waar eigenlijk alle kernpunten uh, in, in vraagstelling de revue passeerden. Ja, en die zou je dus heel goed als toetsingskader... voor uh, nieuwe wet- en regelgeving kunnen gebruiken. Dus het was voor mij een zeer geslaagde bijeenkomst. Komt het er dan op neer dat als minister Opstelt het door zou zetten... dat je makkelijk een gerechtelijke procedure er tegen kunt beginnen... als, ze, als die drones wel worden ingezet? Nou, de, de, andersom zou ook heel goed kunnen... dat op het moment dat politie en justitie gebruik maken van die drones... als bewijslast, eh, dat de rechter nog wel eens zou kunnen oordelen... Ja. dat dat onrechtmatig verkregen bewijs is. En dan loopt een zaak dus gewoon vast. Nou hebben we het nu over puur de opsporing, het camera-toezicht waarvoor die drones worden ingezet. Uh, ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt bij de inspectie van windmolens. Ja. Wat voelt u daarvan? Hartstikke nuttig. Dat is prima. Dat is hartstikke nuttig. Want dat betekent dat er... Uh, want nu gebeurt dat via abseilen. Ja, ik heb een hoop geleerd vanochtend. Maar uh, dat, dan kan dus zo'n drone... inderdaad gewoon die inspectie doen. Dat is veiliger. Dat is... Uh, veel sneller. Uh, maar dat is dan ook een drone die alleen maar daarvoor... ingezet kan worden. Ja. Vindt u ook dat er aparte regelgeving moet komen... voor hoe men met een drone omgaat? Want ik bedoel voor hetzelfde geld eh, particulieren... die kunnen het misschien leuk vinden om met zo'n vliegtuigje te gaan spelen... Uh, roddelpers die boven villa's van BN'ers gaat hangen om te filmen. Ja. Iedereen kan ermee aan de haal gaan. Nou ja, kijk, daar hebben we gelukkig... het College Bescherming Persoonsgegevens nog voor. Dus, die waren er ook bij, hè, geloof uh, ik. Ja, die waren er bij ook de bij. En die zeggen nou, het wettelijk kader... om te toetsen aan privacy, um, dat is wel voldoende. Dat is dus wat anders dan dat je wetgeving maakt... op basis van, waarvan politie en justitie gebruik mogen maken... van die drones. Um, dus de, daar uh, er zijn ongetwijfeld... Ook ook vangnetten die, die dat kunnen voorkomen. Maar het gaat ook om de veiligheid. Hè? Want er kunnen wel heel veel van die dingen rond gaan vliegen. En uh, nou, een van de mensen had een, een prototype bij zich... van een dingetje wat geloof ik 17 gram weegt of zo. En ja, dus je ziet ze dan al niet meer. Je hoort ze dan al niet meer. Um, dat is voor mij trouwens ook nog wel een punt waar ik vind echt dat er veel meer transparantie over het gebruik van die dingen moet komen. Ja, want we zijn echt. Je hebt er he totaal geen erger, hè? Nee, de, zeker bij de nieuwe generaties, dan zie je ze echt helemaal niet meer. En um, een van uh, de mensen van het bedrijf gaf een voorbeeld voor hoe de politie in uh, België daarmee omgegaan is op het moment dat zij die drones gingen gebruiken. Hebben ze het publiek daar volledig van uh, of over geïnformeerd? En ik denk dat het zo is. Hoort, de ja, maar goed, je gaat criminelen niet informeren over de inzet van een drone. Want dan heb nee, je er niks meer Maar mee je aan. kunt natuurlijk wel zeggen dat de politie die drones gaat gebruiken. Dat was bijvoorbeeld in Genk uh, boven een voetbalveld. nou was volstrekt helder dat daar ter bewaking van, uh, van datgene... wat er in zo'n uh, stadion gebeurt, dat daar een drone werd gelanceerd. Maar dat zijn ja. dan grote evenementen. Maar het gaat er toch, de minister ook om, om, om criminelen te kunnen opsporen. ja, ja Dan moet je ja. dat in het geheim kunnen doen. Natuurlijk, maar daarom moet je ook adequate wet en regelgeving hebben. Hebben, zodat dat ook kan gebeuren. En dan zorgen dat ze niet meer uit de lucht storten. Want dan heb je er ook niet zoveel meer aan. Nou, dat, dat, uh, <laughs> dat is natuurlijk zeker niet de bedoeling. Dat, is natuurlijk, dat heeft ook te maken met die veiligheid. En dat geldt natuurlijk ook voor het particuliere gebruik. En de overbelasting misschien van, van heel veel van die dingen. Maar... Je kunt het ook nog wel weer relativeren. Dat vond ik ook wel mooi van een van de sprekers vanochtend. Die zei, tien jaar geleden liep iedereen met een grote camera. Uh, en tegenwoordig maakt iedereen foto's met zijn uh, telefoon. Ja, en dat heeft eigenlijk toch ook niet uh, geleid tot allerlei uh, wilde uh, zaken. Nee, dus misschien moeten we ons ook minder druk maken om die drones dan. Hebben we daar over tien jaar lachen we daar ook over? Dat we daar nu, uh, lachen we daarom dat we daar nu over gediscussieerd hebben? Nou, dat denk ik niet. Want nog steeds geldt voor mij dat we bij alle technologische vernieuwing er wel voor moeten zorgen dat politie en justitie binnen wettelijke kaders. Werken. De stelling is het inzetten van drones voor cameratoezicht is noodzakelijk. Wij praten erover met Magda Bernsen, Tweede Kamerlid voor D66... en Oud Korpschef bij de politie. Uh, meer dan 800 mensen hebben inmiddels hun stem uitgebracht. 45 is het eens met de stelling en 55 is het ermee oneens. Nu kunt nu meepraten door te bellen op 0800-1101. Goedemiddag, Stand.nl. Ja, goedemiddag. Ik spreek hier met Moers uit Rotterdam Veer... Hallo. U moet alles inschakelen wat er is om boeven te pakken. Want dat maakt toch niks uit. Want daarna lopen ze toch gewoon zo weer weg. Want het is niet meer, je Genre, ik zal handhaven. Maar het is nu zo dat in de linkerklauw van de leeuw... daar hebben ze zijn nagels uitgetrokken. En het is nu dus zo dat je dus gewoon zegt van... ik zal ja. En dat is het enige wat ik zeg. Want als er dus op een gegeven moment... gewoon weer al die commissies... en al die advocaten en al die toestanden... dan haalt het allemaal niet zo dus uit. Dus gewoon alles doen, zegt u? Alles inzetten. Okay, alles inzetten. Dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, De Jong Amersfoort. Hallo. Hoi. Het geeft schandalige mogelijkheden tot vajurisme. Van de huidige bewakingscamera's weten u en ik niet hoeveel er nu al ingezoomd worden... op de achterkant der mensheid. Nee, alleen weten we wel waar ze staan. Nou, dat... Uh, Over het algemeen. Ja, maar die, ja. als die op vijf kilometer hoogte gaat, die nieuwe ontwikkeling... dan kan niemand ze meer zien. Nee. En in Syrië zal het goed van pas kunnen komen. Dat dan weer wel. Ja, dat wel. Hm? Gerichte acties... Van justitie en politie. En verder verboden voor, voor particulieren. Maar, okay, maar dan vindt u dus wel dat politie en justitie het gericht mogen gebruiken ter opsporing? Onder strenge voorwaarden. Oké. Okay. Bij gerichte opsporing. Duidelijk, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Met uh, Ralf Maagant, goedemiddag. Hallo. Hallo. Nou, werken misdadigers ook maar binnen wettelijke kaders, hè? zou ik mevrouw Bernsen willen, willen vragen. Dan, dan was het uh, niet zo moeilijk. Dan, maar helaas, sprookjes die bestaan niet. Nee. En, en uh, we hebben dus inderdaad, in deze tijd heb je alles nodig wat, er, wat er bereikbaar is om, om, om misdaad te bestrijden. En dat is heus, dat is niet, niet kinderachtig. En, en als dan het denk ook ik... ten koste gaat van de privacy van onschuldige mensen... De welwillende burger. Nou, wat, wat, wat is dan de schending van de privacy? Je bent bezig met het opsporen van, van, van criminelen. En dan, dan, dan, dan heeft iemand die, die niet crimineel bezig is, heeft toch niets te vrezen. Ik zou die weten wat de mensen zich druk moeten maken om. Om, om, om, om droom, dat ze gewoon bezig zijn. Ik zou zeggen, massademonstraties lijkt me heel handig. Voetbalfanalisme, opsporing van wietplantages. Daar kun je bijna niet meer zonder die dingen. En er zijn nog veel meer mogelijkheden. Prachtig, ik, ik juich er toe. Alleen dit. Het is al eerder te sprake gekomen. Het moet wel in handen van, van overheidsinstanties ja. blijven. Opsporing, politie, eh, veiligheidsdiensten. Die moeten het alleen recht hebben. En dan moet je ook zeer streng controleren dat het niet particulier gebruikt gaat worden. Dus op zijn Nederlands wel te koop, maar niet mogen gebruiken. Dus dat is natuurlijk flut. Dat als we nou daar eens wat aan deden, okay. dat het niet verkocht wordt aan, aan mensen... die, die daar wel uh, kwaaie dingen mee willen gaan doen. Duidelijk. Dank Geen u problemen. wel. Goedemiddag, Jo, Goedemiddag, Famke, hoi. Hallo. Nou, Ik ben er tegen. Ik ben bang dat het leidt tot oncontroleerbare bewegingen. En uh, de heren criminelen... die zullen vast ook aan zo'n ding komen... Je uh, krijgt geen soort eind oorlog eind van drones in de lucht. Ja, nee, het eind is zoek. En uh, inderdaad, privacy is, uh, dat moet in alle tijden uh, uh, gerespecteerd worden. Ja. Maar goed, de vorige beller zei ook: van ja, goed, je hebt toch niks te vrezen? Nee, maar wat nou je privacy dan? Uh, be, Ik ben bang dat het niet te controleren is. Ja, ja. En, en wat er met de dus gegevens nu gebeurt. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk niet mogen. Hoe bedoelt Om, u dat? Politie, haren uittrekken als je gewoon naar een, naar een uh, demonstratie tegen kernwapens uh, uh, aankomt met de trein. Ja, echt hoor, dat soort dingen gebeuren. Okay. Dat mag niet. Dank u wel. Goedemiddag, stand.nl. Erik Frosmalen, goedemiddag. Hallo. Ja, ik, uh, ik, ben, uh, ik heb eigenlijk nog maar iets te zeggen, want eigenlijk zegt iedereen een beetje hetzelfde. Het enige wat ik mis is, en dat vind ik een hele goede opmerking van de gast bij u in de studio... We doen tegenwoordig maar ministers. zonder dat we daar van tevoren van uh, de consequenties hebben gezien. En inderdaad, die wetgeving, dat is het belangrijkste, die moet er eerst zijn. En als je daar goed in regelt dat het alleen maar gebruikt mag worden voor grote criminaliteit en verder niet, dan kun je ook heel duidelijk aangeven wanneer het wel of niet verboden is, ook voor de particulieren of ook voor anderen die het willen gebruiken dan denk ik dat het een heel goed middel is om uiteindelijk toch misdaad te bestrijden. Ja, dus binnen de kaders kan het zinvol zijn. Ja, binnen de kaders. Maar ik zeg, ik zeg altijd, het punt wat uw gast maakt, vond ik ja. erg sterk. De ministers tegenwoordig, die doen een hoop, maar ze zouden eens eerst vaak de consequenties van allerlei dingen moeten ja. uh, overzien. En vervolgens dan de gaan denken of ze er wel of niet mee eens zijn. Dat vond ik het mooiste, de mooiste opmerking van vanmiddag. Prima, dank u wel. Goedemiddag, standpunt.nl. Goedemiddag, u spreekt met Gerrit de Jong. Hallo. Ik ben het oneens met de stelling, hallo. En dat, dat ligt aan een aantal feiten. Ten eerste, ik woon in de Achthoek. Als ik welke plaats dan ook inrij, kom ik camera's tegen. Dus ik vind dat de camera toezicht genoeg is. Daar dragen die drones volgens mij niks meer aan bij. Als ik op de A1 rij, dan kom ik er onder 100 meter zo'n beetje één tegen. Dus dat vind ik wel prima. Het tweede is dat ik vind dat het in handhaving zit. Het opsporen van criminaliteit. Dus de politie moet beter handhaven. Ten derde... Die dingen kosten vreselijk veel geld. Waar halen wij het geld vandaan in deze tijden van crisis? Geld wat we niet hebben, wil hij doen. Dan wil hij zware criminelen opsporen. Prima. Maar waar gaat hij ze heen doen als meneer Tevens over gevangenissen sluit? U heeft even de hele politiek doorgenomen in één antwoord. Dank u wel. Ja. Goedemiddag, stand.nl. Goedemiddag, u spreekt met de heer Van Rest. Ik had al eerder gebeld en had voornamelijk naar voren gebracht over mijn angst in de oorlog. Van die bommenwerpers die overvlogen. Ik ben drie keer uitgebombardeerd. Maar ik heb ze net ineens te binnen. Die dingen hebben totaal geen resultaat. Want de misdadigers zullen onmiddellijk een soort radar uitvinden die die dingen registreert en hun meteen waarschuwt met me via telefoon of via zo'n bril. Hé, hey, je wordt gevolgd door ja, ja. Een, uh, een drone. U zegt de misdadigers zijn altijd één stap voor. Die zijn een stap voor. Ja. Gegarandeerd. Dus die dingen halen helemaal niets uit. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, Stand.nl. Goedemiddag, met uh, Rita van der Lans uit Hoogfeest. Hallo. Hallo. Ik, uh, ik viel net in een gesprek ook met uw gast, dus politie, mevrouw, hoofd van de politie mevrouw. Oudkorpschef, en is nu ja. Tweede Kamerlid. Uh, er zijn natuurlijk heel veel voor en heel veel tegens. En ik hoor het ook van iedereen, van alle mensen. Want iedereen heeft wel een mening hierover. Ik heb me alleen vreselijk geërgerd aan één zinnetje van uw gast. Die zei, iedereen heeft wel iets te verbergen. En dan vond ik zo helemaal niks dat ze dat zei. Want ik heb om me heen gekeken, gedacht, in tuinen gekeken. Nou, ik geloof dat helemaal niet. Dat mag ze echt niet zomaar zeggen. Oké. Okay. Nou, bij deze waarvan akte, dank u wel. Ja. Tot zover reacties van onze luisteraars. Mevrouw Bernsen, Magna Bernsen, Tweede ja. Kamerlid voor D66. Dat mag u niet meer zeggen. Ja, nou ja, goed, ik heb het uh, recent ook nog weer een keer gelezen... van, uh, van mensen die zich uh, met deze materie bezighouden. Um, volgens mij leven we in een vrij land, dus ik mag, mag in feite alles zeggen. Maar het, het is natuurlijk een symbolische uitspraak van mij... Uh, tegenover de mensen die zeggen, ik heb niets ja. te verbergen. Want iedereen uh, wil, of eigenlijk wil niemand... dat je uh, zomaar in je mailbox kan komen of je post kan uh, openen. Duidelijk, dat gaf dat dat dat ik als voorbeeld. Ja. Even een paar reacties, ja. kort uw, uw reactie daarop. Boeven zijn toch altijd een stap voor? Die vinden een radar of iets uit waardoor je er niks aan hebt. Ja, die, die meneer denkt wel inderdaad mooi verder al. Hè? Dus het is, um, het is ook altijd de kunst voor de politie... Um, om niet achter de feiten aan te lopen. En dat is voor mij ook de reden om te zeggen... zorg nou eerst voor die goede wetgeving... en laat de politie ja. ook de mogelijkheden krijgen... om die nieuwe technologische ontwikkelingen te kunnen gebruiken. Waarbij meneer Margedant dan zei... ja, misdadigers houden zich ook niet aan de wet. Dus dan moeten we alles nee. op alles zetten... Ja. om die gasten te kunnen pakken? Nou ja, natuurlijk. We moeten de opsporen van zware criminelen... is hartstikke belangrijk. Dat ontken ik helemaal niet. Integendeel, tegendeel, ik vind dat buitengewoon belangrijk. Maar we leven nog steeds in een rechtsstaat. En die rechtsstaat wil ik toch wel graag overeind houden. Dus als mis, juist omdat misdadigers zich niet aan de wet houden... willen we ze opsporen en achter de dikke deur krijgen. Ja. Maar een wietplantage bijvoorbeeld, gaf hij als voorbeeld massademonstraties. Ja, dat zijn zinvolle dingen om zo'n drone in te zetten. Nou, die wietplantages die kunnen al lang opgespoord worden. Want dat gebeurt door middel van die, uh, van die warmtecamera's. Dus daar heb je deze nieuwe drones met al die mogelijkheden van uh, volgen, uh, in beeld brengen en afluisteren helemaal niet nodig. Nee, want dat vroeg ik en me nog als af. we de wietteelt gaan legaliseren hebben we het helemaal niet meer nodig. Maar dat is een ander punt. Ja. Uh, wat gebeurt er met die gegevens? Is dat duidelijk? Nou ja, dat is dus ook niet, niet duidelijk. Hè? Dus als je een, een, een wettelijk kader maakt, dan moet je dus ook gaan regelen... Hoe, wie uh, mag die dingen uh, inzien? Ja, hoe lang blijven, ze uh, hoe lang blijven ze bewaard? En dat soort zaken moet je dus wel heel erg goed regelen. Ja. De minister moet een hoop werk gaan verrichten als ik het zo hoor. Zeker. Gaat u daar actief achteraan zitten? Absoluut. Door middel van? Nou, we hebben nu uh, straks uh, dat wetsvoorstel met uh, flexibel camera toezicht. Nou, daar komt dit uh, zeker ook bij ter sprake. Okay. Ik dank u wel. Magda Bernsen, Tweede Kamerlid voor D66. De stelling. De stelling vandaag. Het inzetten van drones voor camera toezicht is noodzakelijk. Bijna duizend mensen hebben gestemd. 44 procent is het ermee eens. 56 procent is het ermee oneens. U kunt nog uw mening laten weten via www.stand.nl. Tot zover voor vandaag. Zometeen hier op Radio 1. Dit is de dag met Elsbeth Gutteker. Veel plezier daarmee. Dag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.